Drie uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De snelheid van het internet in Nederland is te traag. Vooral de ADSL-verbindingen blijven achter bij de beloofde snelheden. Dat zegt de Europese Commissie. De aanbieders adverteren volgens de Commissie nog altijd met topsnelheden... die in de praktijk niet worden gehaald.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 Burgemeester Henry de Wijkersloot van Waalre legt eind van dit jaar zijn functie neer. Dat heeft hij aan de gemeenteraad in Waalre laten weten. De Wijkersloot hield zich het afgelopen jaar veel bezig met de nasleep van de verwoestende brand in het gemeentehuis in Waalre. Verder zette hij zich ook in voor het normaliseren van de betrekkingen met het woonwagencentrum. De Wijkersloot zegt dat hij geen concrete plannen heeft voor de toekomst. Het weer, het koelt af naar 5 graden, er kan nevel of mist ontstaan. In de ochtend eerst volop zon, later meer bewolking en een bui. Het wordt 16 tot 18 graden. In de avond en nacht gaat het daarna regenen, vooral in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Anne de Jong en Diederik van Zessen. Goedenacht. goedenacht. Ja, Het is net drie uur geweest. Geen enkele reden om je radio uit te zetten en lekker te gaan slapen. Want nog steeds wakker is nog een uur bij u in deze nacht. Zometeen meer muziek van Chris Kok en zijn vrienden. Een gebedsgenezer die niet welkom is in België. Daar gaan we het ook over hebben. En we bespreken wat we nog willen weten of vergeten van de afgelopen nieuwsdag. Dat zometeen. Nu eerst gaan we wereldwijd protesteren. In 2009 waren protesten in Iran na de verkiezingen. Daarna volgde de Arabische lente met demonstraties in Tunesië, Egypte en Libië. Afgelopen weken kwamen er grote mensenmassa's op de benen in Turkije. Vanwege de bouw van een winkelcentrum in een stadspark en in Brazilië. Vanwege de verhoging van een buskaartje, de prijs daarvan. Het uh, lijkt of er te pas en te onpas verspreid over de hele wereld grootschalig demonstraties plaatsvinden. En uh, ja, we kunnen het hier natuurlijk mis hebben met z'n tweeën, maar het lijkt alsof het er steeds meer worden. Jacqueline van Stekelenburg is hoofddocent Sociologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedenacht. Goedenacht. En uh, u doet onderzoek naar dit fenomeen, dus misschien kunt u het zeggen. Klopt het dat er steeds vaker massaal geprotesteerd wordt in de wereld? Nou, well, um, ik denk niet dat het zo is dat steeds vaker is. Uh, dan zou je een lineair verband uh, verwachten, wat steeds meer en meer en meer wordt. Ik denk wel dat het uh, een golfbeweging is en dat we op het moment stevig, op een stevige golven omhoog zitten. Ja, Het, het, het kan misschien ook... Uh, misschien is het omdat er veel meer mensen wonen in Brazilië. Maar uh, daar gaan echt honderdduizenden mensen de straat op. Terwijl als het Maliveld vol staat met uh, nou misschien tienduizend stakende schoonmakers, dan vinden wij dat al veel in Nederland. Ja, ik het allereerste wat je net aangaf, van er zijn veel meer mensen in Brazilië. Dat is zeker waar. Uh, dus dan verwacht je ook een grotere massa op straat. Maar er komt ook bij dat Nederlanders over het algemeen niet zulke demonstranten zijn. Als je in 2008 hebt naar gekeken, toen zag je bijvoorbeeld... als je een Nederlander vroeg van ben je de afgelopen jaar op straat geweest... dan zei 7% ja, dat ben ik. En op dat moment was dat in Frankrijk bijvoorbeeld 40%. Ja. Ja, maar in Frankrijk hebben ze ook echt een demonstratiecultuur, hè? Ik bedoel, ik, ik kan me een stukje uit de film Etre et avoir herinneren. Ja. Uh, dat is een film uh, die gaat over een soort kleuterschool... waarbij dan de juf weggaat. En het eerste wat die kinderen zeggen, ik geloof dat ze vier of vijf zijn... Uh, is, onvelle We gaan, uh, we gaan staken. De straat op. <laughs> ja, ja, dat klopt. In Nederland is dat minder. Ja, uh, ja maar hoe komt dat? Ja. Ja. Ja. Ja, hoe, komt dat? Ja. hoe dat komt... Um, de, over het algemeen is mijn antwoord erop dat je ziet dat uh, in Nederland de, de zorg voor de achterban heel goed geïnstitutionaliseerd is. We hebben een poldermodel, we hebben een voorjaarsoverleg, we hebben een najaarsoverleg, overleg, waarin de vakbonden gewoon heel goed vertegenwoordigd zitten. En op het moment dat. Er, uh, dat, er geen dat het overleg niet mogelijk is. Of dat er bijvoorbeeld geen, uh, tot geen besluit gekomen kan worden. Dan zie je dat de Nederlanders wel degelijk nog de straat mm. op kunnen gaan. Dat hebben we bijvoorbeeld in 2004 gezien. Het Nederland ging niet beter. Ze stonden er toch ineens 300.000 man op straat. Ja. Over het precensioen mm. ging dat zo. Maar dan gaat het over de eigen knaken. <lacht> ja, ja. ja. Zodra het in de eigen portemonnee te voelen is. Dan, dan gaat de Nederlander pas de straat op. Nee. Dat, dan zou ik heel veel onrecht doen aan de mensen die de straat opgaan op gaan voor antiracisme. De mensen die de straat opgaan als het rondom Fukushima gaat, over kernenergie. Nee hoor, nee, um, Nederlanders gaan makkelijker de straat op als het over de eigen straat ah. gaat. Maar mensen zijn ook wel degelijk bereid om voor sociaal-culturele issues de straat op te gaan. Uh, laten we dan nu de stap naar het, uh, het buitenland nemen, want dat onderzoekt hij ook. Wat is de grote gemeenschappelijke deler naast dat uh, mensen ontevreden zijn over iets? Want dat is is dat al de beginreden om te gaan protesteren? Nou, wat, wat heel erg interessant is om te, om te zien op dat moment... is dat de strategie die toegepast wordt heel erg gelijk is. Um, we, we zien bijvoorbeeld, dat hebben we bij de Arabische Lente gezien... dat hebben we um, bij de Indignados in Spanje gezien, de pleinbezettingen. Dat uh, stond niet uit die periode, dat, dat ruim daarvoor werd dat ook al gedaan. Maar het, dat is een beetje... Ja, zeg maar, ...bekendgemaakt met het handboek van de revolutie... ...waar Opto is daar mee begonnen, begonnen in Servië. Er is dus een handboek opgezet waarbij ze zeiden van... ...het moet toch mogelijk zijn om een totalitair regime om te zetten... En en, en en de en de totalitaire, autoritaire leider ja. af te zetten zonder ja, geweld? En je zegt net zelf, uh, uh, we hebben dat met z'n allen gezien. Is het ook zo simpel dat uh, de, de mensen die nu in Turkije op dat plein staan, dat ook gewoon zomaar gezien hebben in Libië. En dat ze dat ook in Brazilië gezien hebben en dat ze daarom dat misschien nu ook min of meer na gaan doen? Ja, nou, de besmetting, dat ja. werkt natuurlijk ook ontzettend goed. Van, uh, als je ziet dat het bij anderen ook lukt, als de effectiviteit er aftruipt, dan kan je heel snel denken: hé, hey, maar dat kunnen wij ook. Ja. Dat kan hier ook. Dus dat, dat kan zeker een effect zijn. Maar je hebt natuurlijk ook dat activisten zelf reizen. Dat hebben we gezien met Egypte. Eshra, dat was een van de organizers van de textielrevolutie in Egypte. Die is zelf naar Servië gegaan. En wat zagen we op het Tagir Square? Daar zagen we de vuist van opkoor verschijnen. Dus het teken van de revolutie, van het begin van de revolutie in Servië. Dan gaan we weer terug op het Tachiosclair. Dus behalve dat ideeën reizen, reizen activisten zelf ook. Het is een mondiale demonstratie op deze manier? Dat kan. Dat hebben we bijvoorbeeld in 2003 gezien... Hè, met de anti-Irak demonstratie. Toen uh, is er voor het eerst is er echt mondiaal gedemonstreerd... Toen Echt miljoenen mensen over de hele wereld stonden er op straat. Maar daar, hebben, uh, daar is het begin, het zaadje zeg maar, is tijdens de Europese Social Forum geplaatst. In november waren die toen. Uh -huh. En daar hebben ze besloten van, nee we kunnen we, we dit niet over ons heen laten gaan. We moeten gaan demonstreren. Toen zijn de activisten van de Sociale Fora weer naar huis gegaan. En die zijn ter plekke demonstraties op gaan zetten. Dus dat zijn ook nog. Wat een, wat een heerlijke duiding zo midden in de nacht. Jacqueline van Stekenburg, hoofddocent sociologie... aan de Vrije Universiteit. Het is duidelijk waarom. Want uh, ik krijg bijna zin om te demonstreren... op deze manier. Maar <laughs> okay. 9 over 3... blijven we nog even, even netjes in de studio zitten. Dank je wel. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. Waarschijnlijk omdat u, net als wij en de band... nog steeds geen oog dicht hebben gedaan. Uh, laten we daarom nog één keer terugkijken... op het nieuws van dinsdag 25 juni 2013. Want uh, dit is het onderdeel Weten of Vergeten... waarin we samen met onze muzikale studiogast bepalen... wat we over een week nog willen weten... en wat we eigenlijk zo snel mogelijk willen vergeten. Vandaag is Chris Kok met zijn band Silver Union um, in de studio. En dus doe je automatisch mee, ben je geplaatst door alle voorronders heen gekomen... van Weten of Vergeten. Uh, um, allereerst, heb je het nieuws vandaag een beetje gevolgd? Nee, ik heb misschien even op nu.nl gekeken. Wat is je bijgebleven van vandaag? Nou ja, blijkbaar niks. Zit, euh, nou, dat geeft niet, we leiden het gewoon in en dan hebben we alleen een mening nodig van Nieuwe Nieuwegein werd niet zo prettig wakker vanmorgen. In de doorzonstraat Apolloburg vond gisteravond namelijk een schietpartij plaats. En misschien was het wel een afrekening. Dit buurmeisje had geen idee wat ze moest denken toen ze een klap hoorde. Vervolgens zie ik een man bebloed over straat heen lopen en ja, heel erg gillen. En um, ik hoorde ook gelijk iemand... Roepen, er, er is iemand doodgeschoten, en um, ja, kort daarna kwamen natuurlijk de ambulances en ja. De politie. Wat zullen we nou krijgen? De politie, Chris Kok. <laughs> dit, dit is een groeikern, hè? Nieuwe Gein. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Uh, nee, dat, ik heb het nog niet mogen bezoeken. <laughs> nou, Spinvis heeft er ook wel eens liedjes over ja, geschreven. Ja, ik herinner me nu ook, nu je het zegt, dat ik er iets las over iemand die zei dat op Twitter, geloof ik, dat, dat, dat, die, dat Spinvis nu maar een gangster moest gaan maken. En wat denk je ervan? Is dit nu uh, het begin van Nieuwe Gein? Het begin van Nieuwe als ghetto. Ik, ghetto. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Eén moord kun je... Je komt uit Amsterdam, dus dan is het misschien weer makkelijker om daar te Er kan altijd iemand neergeschoten worden. Waar je ook bent, op welk uur van de dag het ook Nee, dat onthouden we volgend jaar niet meer, hoor. Nee, dit vergeten we. Nou ja, ik denk dat... Nee. nee, ik denk dat Nieuwe Geij niet zo snel gaat vergeten. Nee, dat hoorde niemand meer, wat je nog net Als je dat... zegt vergeten, dan is dan, het vergeten. Dan, dan vergeten. En dan zijn er, dan zijn er keihard in. Uh, de camera's van de wereld die zijn gericht op Zuid-Afrika. Daar ligt namelijk oud-president Nelson Mandela op sterven. En dat is nieuws. En dus is werkelijk alles wat er gebeurt rond zijn persoon ook nieuws. Als zijn familie bij elkaar komt, dan zien we bijvoorbeeld op het NOS-journaal uh, dat langskomen. Het familieberaad is hier in het huis van Mandela in Kuno. In dit dorp in de Oostkaap groeide Mandela op. Hij keerde er vorig jaar terug. Waarom de familie bij elkaar is gekomen, is niet bekend. Ja, dat dit soort nieuwtjes de hele dag door. Iedereen kijkt maar. Maar waar zitten we nu? Zitten we nu eigenlijk op zijn dood te wachten? Totdat dan nog gebeurt, <laughs> dat we weer door kunnen gaan? Of, wat, uh, hoe zie je dat? Wat gebeurt daar? Ik, het is een hele oude man, toch? De 94? Ja, dus... Die, het kan een keer. Het mag ook wel een keer, toch? Ja, ja. En op, ja, die man die wordt natuurlijk nooit vergeten. Maar ik, ik had het vandaag nog met iemand over. Het is wel echt een van de laatste vreedzame helden die we op deze wereld hebben. De Gandhi's van deze wereld, de moeder Teresa. Nou, dat valt ook genoeg over te zeggen. Maar... Gandhi, moeder Teresa en Nelson Mandela. Ja, nou, er is nog wel veel meer. Maar het is echt een gezicht van een natie, natuurlijk. Van <laughs> een natie. Uh, ja, dat klinkt inderdaad. Ja, het is wel een natie als ja, een land. Exact. Niet als een. Uh... Um, <laughs> nou, kom ik hier goed weg? Maar... Ja, jij wel. Uh. Um... Ja, nou ja, goed, kijk, die, die, die, die man die wordt natuurlijk altijd onthouden. Maar ik denk ja. eerder om zijn geboortejaar dan om zijn sterfjaar. Hij want hij, hij sterft onder hele ja. normale omstandigheden. hij Nelson Mandela vergeten? Nee, nee. Oh, nee, oké, okay, nee, we nee, weten. Nee. Ja, nee, ik, denk, ik denk zijn sterfdatum dat misschien niet veel mensen dat gaan onthouden. Okay. Nou ja, tenzij het 18 juli is, want dan wordt hij ook 95. Ah. Huh? Ja, gaat hij dat halen? Nou. Als hij 100 werd, misschien. Dan zouden ze het onthouden. Kijk, oké, okay. ja, het, het zou gewoon lullig zijn als hij nu nog jarig was. Denk ik. Hey, <laughs> ik denk niet dat hij zijn kaarsjes nog kan uitblazen. Nee, precies. Ja, ja. precies. Nou ja, goed. We vergeten hem natuurlijk niet. Nee. Maar liefst zes Nederlanders mochten deze week beginnen aan hun deelname op Wimbledon. En het was lang geleden dat het Londense tennis-toernooi zo oranje kleurde. Maar helaas werd pijnlijk duidelijk waarom meteen. Vijf deelnemers verloren hun eerste partij. Maar Igor Sijsling die redden vandaag de Nederlandse eer. Hij redde de Nederlandse eer. Ik Nederlandse dat het zo is, alleen uh, voor mij voelt het niet zo. Ik, uh, ik kom hier voor mezelf en ik vind het leuk als de rest het goed doet. Maar uh, in principe ben ik gefocust op mijn eigen ding. En uh, ik ben blij dat het vandaag gelukt is. Hij is gefocust op zijn eigen ding. Ik vind dat hij praat als een voetballer trouwens, voor de tennissen. Ja. Um, maar is hij de redder van het Nederlandse tennis? Volg je dat een beetje, Chris? Uh, nee. Nee? <laughs> muzikanten en sport. Nou ja, nou, of nou, valt het wel weer mee. Nee, of tennis niet? dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik ken eigenlijk alleen maar muzikanten die van sport houden. Oh. Ja. Ja. En we hebben net bovendien nog een potje tafeltennis voor is, deze uitzending. En, dus en, de sfeer en, zit er al goed in. Ik niet, natuurlijk. Nee. Nou, Maar nee, inderdaad, je hebt niet maar, meegedaan. Igor Zeisling dus. heb je ooit van die man gehoord? Uh, ik, uh, ik heb niet de eer gehad, nee. Oké. Okay. Is een Amsterdammer? Oh. Dat, nou, uh, dan gaan we het kort houden. Die vergeet je dan gewoon. Vergeet Ik vergeet elke keer wat we nou gingen vergeten. <laughs> uh, we zijn eruit. Van dinsdag 25 juni 2013 onthouden we... Uh, niet dat Nederland te klein is. Uh, pijn is fijne nieuwe gein. We onthouden wel dat Nelson Mandela nog altijd op zoek is naar vrijheid. En we vergeten... Dat het met onze ego er wel snor zit of wimpelt in. Zo. Chris Kort deed mee aan Weten of Vergeten. En is hier vooral ook om hele mooie muziek te maken. En met Civil Union is het Loose Live op Radio 1. Stop the old song Call De losse eindjes van Chris Cock en Civil oh. Union. Prachtig nummer. Zometeen spelen ze er nog eentje. Live hier in de studio bij Radio 1. België die is, is in paniek, want Bert Bruinekreeft is van plan om dit weekend naar onze zuidenburen af te reizen. In het kustplaatsje Middelkerken staan ze alleen niet te wachten op een Nederlander die zegt zieke mensen te kunnen genezen met het gebed van God. Uh, meneer Bruinekreeft, nacht. Goedenacht. Ja, uh, bent u zelf geschrokken door uh, deze ophef? Uh, nou, nee hoor. Ik ben wel wat gewend. Maar uh, ja, de... ik weet niet waar ze zo ba waar ergens bang voor zijn. Maar, uh, <laughs> het, is al, uh... maar ja, het, het is daar wel behoorlijk groot nieuws dat u er aankomt. Een tentenkamp volgens mij wil opzetten, als ik me niet vergis. En uiteindelijk inderdaad mensen wil genezen met het gebed van God. Ja, dat is niet al de hoofdzaak. De hoofdzaak is dat ze eigenlijk God zelf leren kennen. Zoals ik die persoonlijk ken. En dat is heel geweldig als je dat mag gaan beleven. Dat is de hoofdzaak dat ze echt weten dat er een levende God is en die ook van ze houdt. En die ja, hun ook een nieuw leven wil geven. Dat, dat is de hoofdzaak. Mm -hmm. Maar heeft u, en, begrijpt uh, u erop, hè? want u zegt dat het is wel vaker voorgekomen. Heeft u enigszins begrip van waar dat vandaan komt? Nou, ik denk dat het voor hun het een beetje vreemd vinden als iemand uh, ook zegt wij bidden voor genezing. Terwijl het wel in de Bijbel staat dus. Ja, maar de, de, zo wordt u wel neergezet. Uh, Sterker nog, ook nog dat u uh, homoseksualiteit zou kunnen genezen. D dat is zoals u te boek staat. Iemand die zegt dat met het gebed... Uh, uh, uh, uh, gevaarlijke ziekten zoals kanker en homoseksualiteit te genezen zijn. Zo heb ik het gelezen. Dat heb ik uh, niet gezegd. Dat is niet zo. Het, uh, ik heb uh, eigenlijk bij nooit met, uh, met homoseksuelen te doen... Nee. Dus ik, ik, ik kom. Ze, ze hebben dat een keer op internet gezet. Uh -huh. Dat ik dat zou gezegd hebben. Maar dat heb ik maar, helemaal niet gezegd. Maar gelooft u dan wel dat dat iets is wat te genezen valt? Moet, als het genezen moet. Uh, kijk, uh, je kan heel veel dingen zeggen dat het genezen moet. Het gaat erom dat mensen. Als mensen dus. Uh, ja. voor depressies of wat ook hulp willen hebben. dat kan er voor. ...allerlei oorzaken hebben. Maar ik zeg niet dat homoseksualiteit... Uh, ...dat dat maar zo genezen kan. Het is niet... Uh, het, is, het is een roddel. Het oh. is een roddel. Dat u dat zegt, bedoelt u? Nee, met mensen... Ja, dat, dat hebben ze iemand op het internet gezet. Ja. ja, maar nu noemt u het ook weer in één adem met dus een depressie. Wel zo, dat ik wel voor mensen bid die genezing nodig hebben. Dus af en toe, uh, wie er ook maar komt en die zegt... Wil je voor mij bidden, voor mijn huwelijk een stuk? Dan ga ik voor een huwelijk bidden. En als ze dan ook nog zeggen, nou... Ze ja. moeten naar u toe komen en dan gaat u voor ze bidden. Dus mensen die zelf van hun homoseksualiteit af willen... die kunnen op een gebed van u rekenen. Ja, u je hebt, je hebt het steeds over homoseksualiteit. Nou ja, en, en, en het ziektes het, en, aan aan en eigenlijk doen. alles kunnen ze met u zeggen. Maar ik, ik, ik, ik probeer u niet in een hoekje te zetten. Ik zeg alleen dat het wel zo is zoals u in België nu wordt neergezet. Is het dan al ja. verstandig om te gaan? ja. Nou, natuurlijk wel, omdat het zijn leugens. Als ze mij leren kennen, dan zien ze heus wel dat ik daar helemaal niet over praat. Over uh, homoseksualiteit of wat ook. Ja. Het gaat bij mij erom dat ze, dat ze zich echt uh, mensen gered gaan worden. Ja. En dat ze Jezus gaan leren, Jezus Christus gaan leren kennen. En dan, ja, wat er dan ook maar is in hun leven, dan gaat God daar zich mee bemoeien. En ook. ...daar ook mee in helpen. Dat ja. ik problemen ze ook mee hebben. Nou ja, en voor u geldt uh, ook slechte publiciteit is publiciteit. Ik verwacht uh, dat u bij dat tentenkamp uh, veel bezoekers zult hebben. Wat denkt u? Wat zegt u? Dat is... Nou ja, u heeft in ieder geval veel publiciteit gehad. U gaat een tentenkamp uh, opslaan, heb ik begrepen. Dus dan zullen er wel uh, veel beloop zijn. Dat zou kunnen, ja. Ja, verwacht u uh, behoorlijk wat uh, Belgen die zich bij u melden? Ja, nou... Het is wel zo, als ze mij er zo neerzetten, uh -huh. dan, dan zetten ze mij wel een beetje in een extreme hoek. Ja. Ja. En, dat, ja. en ze kunnen daar ook een beetje bang van worden. Nou ja, tegen de Belgische grens zijn we nog te behoren op 98.9 FM volgens mij. Dus dan hebben ze het misschien nu nog kunnen meepikken. Bedankt voor uw toelichting, Bert Bruinenkreeft en succes in België. Ja. Zometeen het laatste nieuws uit de nacht. En we gaan bellen met onze correspondent in Brazilië. Maar eerst de Europese Unie, die lijkt van hoofdpijndossier naar hoofdpijndossier te gaan. En uh, een van de langslepende conflicten is daarbij de toetreding van Turkije tot de EU. Vandaag kwam het nieuws dat uh, de zoveelste bespreking met Turkije gaan beginnen. Een vreemd moment volgens de PVV en de ChristenUnie. Demonstranten op het Taxinplein zijn de afgelopen weken met harde hand weggebonjourd. Ook worden vraagtekens gezet bij de mensenrechten in het land. Joel wind, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, goedenacht. Goedenacht. Uw partij is Turkije ook liever kwijt dan Rijk in Europa. Waarom? Nou, u zegt het al, er zijn de afgelopen weken vier uh, doden gevallen uh, van vreedzame demonstranten. Althans iets wat de vreedzaam begon. Vijfduizend uh, gewonnen, vele zijn verdwenen in geheime gevangenissen. Uh, je moet constateren dat Turkije absoluut niet om kan gaan met uh, dit soort uh, demonstraties. Uh, en dan heb ik het nog niet over nog steeds de bezetting van Noord-Cyprus... Uh, uh, de laatste rapportage van de EU over Turkije was ook uh, desastreus als het gaat om de persvrijheid, meningsuiting, godsdienstvrijheid, uh, positie van christenen, positie van Koerden. Uh, dus het land is absoluut niet uh, geschikt om uh, toe te treden tot de waardige gemeenschap van uh, de Europese Unie. Is dat nu niet geschikt of per definitie niet geschikt? Nou, de laatste rapportages laten zien dat ze absoluut niet geschikt zijn. En dan krijgen we nog eens een keer het hardhandig en gewelddadig optreden tegen de demonstranten. Ja, Dat laat het ware gezicht van Turkije blijkbaar zien. En uh, daarmee uh, is het absoluut niet geschikt uh, om toe te treden tot de Europese Unie. En toch gaan de gesprekken uh, na de zomer van start. Wat gaat u doen om uw standpunt voor die tijd duidelijk te maken? Ja, dat is dus ook uh, onbegrijpelijk dat men toch die weg weer opgaat. In het buitenlands beleid, ook in de EU, hebben ze het beleid uh, less for less, more for more. En hier lijkt het wel uh, more for less. Dus minder mensenrechten, uh, respect uh, en toch meer steun. En toch weer die toetredingsgesprekken. Uh, nu moet ik zeggen dat er veertien uh, uh, hoofdstukken zijn uh, besproken. Uh, er zijn er 35 te gaan, maar er is er nog maar eentje afgerond van de toetredingsgesprekken. Dus dat laat wel zien... Welke is afgerond? Uh, dat is een goede vraag. Uh, dat dan zal ik moeten nagaan. Maar het laat wel zien dat uh, zelfs, uh, er zelfs maar heel weinig bereikt kan worden door die onderhandelingen. Laat staan dat je moet constateren dat het ene grootste land in, uh, ja, uh, zou grootste land worden die zou treden tot Europa met 79 miljoen inwoners. Hm. Dus die zou gelijk ook heel veel macht krijgen is dan het punt? Uh, ja, die zou enorm veel macht krijgen. Maar tegelijkertijd is het wel een economie die ontzettend in de lift zit. En zou het uiteindelijk misschien goed zijn voor Europa om ook een, een brug naar het Midden-Oosten te kunnen slaan. Tenminste, dat wordt de hele tijd gezegd. Ja, maar het zal de komende jaren alleen nog maar geld opslurpen van uh, een Europese Unie die op dit moment in een economische crisis zit. Mm. Uh, waar de werkeloosheid alleen maar toeneemt. Waar uh, er uh, als Turkije toetreedt, alleen maar bakken het geld die kant op zullen gaan. Met de infrastructuurfondsen, met de landbouwfondsen. Wat uh, oh. uh, we ons absoluut op dit moment niet uh, kunnen uh, veroorloven. Uh, het is echt uh, of dat ze de weg kwijt zijn in Europa om nu. De aan te denken, alleen al aan te denken... om zo'n megaland nog eens te betrekken. En trouwens gaan we straks Marokko ook bij de Europese Unie betrekken. Dat is toch ook een hele andere waardige gemeenschap. Ja, dan daar, wordt nu eh, nog, daar wordt nu nog niet over gesproken, hè? Nee, maar ja, wanneer stopt Europa, hè? kan je je afvragen. Ja, we, hebben, we, hebben het over, we hebben het hier over te voor meneer Voordewind. En wat nou bijvoorbeeld als de demonstranten gelijk krijgen? Wat nou als er uiteindelijk toch een revolutie kon, uh, komt? Is er dan voor u meer reden tot onderhandelen? Nou, ik heb uh, geen demonstrant horen zeggen dat... Uh, um, de, er met geweld een koep gepleegd moet worden. Ik heb gehoord dat ze eerlijke verkiezingen willen, dat ze um, een leider willen die luistert naar uh, het volk. En niet alleen maar doet waar uh, 51 procent van de mensen toe geneigd is. Ja, uh -huh. um, en dat zij uh, wens hebben aangegeven als het gaat om de inrichting van het land en van de stad. Ja. Waar totaal niet aan voldaan uh, wordt. Nee, maar dat bedoel ik. Wat als zij het winnen? Is er dan meer reden tot onderhandelen? Als zij het winnen, nou, dan zal er eerst een onafhankelijk onderzoek gedaan moeten worden naar het geweld. En het geweld optreden optreden. Dan zullen de gevangenen vrijgelaten moeten worden. En dan moeten we nog eens afwachten op de voortgangsrapportage die er in september komt. Om te zien of er überhaupt nog een mogelijkheid is en gesprekstof is om te onderhandelen met Turkije. Uh, wij zien het als christenen absoluut niet gebeuren. Het, is een, het heeft een andere geschiedenis. Het, het heeft oorlog gevoerd uh, tegen Europa in de Eerste Wereldoorlog. Ook in de Tweede Wereldoorlog uh, samengewerkt uh, met de Duitsers. Uh, het heeft een andere cultuur en religie uh, dan uh, de grote meerderheid in Europa. Dus het ligt ook maar, in het bos. Maar meneer Voor de Wind, ik bedoel, we zijn toch tegenwoordig ook gewoon uh, handelspartners en de beste vrienden met de Duitsers? Ja, je kan natuurlijk ook prima zaken doen met Turkije. Daar hebben wij ook in ons verkiezingsprogramma ruimte voor gelaten. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen lid moet worden van een waardegemeenschap zoals die in Europa is. Vooral niet in de tijd waar we in een grote economische crisis zitten. Denkt u dat bij de eerstkomende onderhandelingen wat er nu op het taxiemplein gaande is ook nog een gespreksonderwerp wordt? Of gaat Europa ouderwetse kop in het zand steken over deze kwestie? Europa heeft nu al het signaal afgegeven dat men weer in oktober wil gaan praten. Als er een nieuwe voortgangsrapportage ligt. Uh, er is uh, uh, dan nog wel heel haftig uh, gevraagd om eens wat opheldering te krijgen... over uh, het neerslaan van die demonstranten. Met van die demonstraties. Uh, maar goed, ik verwacht daar niet echt stevige taal van. Uh, kijk, wat je zou moeten willen is een onafhankelijk onderzoek. Uh, weten uh, dat die gevangenen vrijkomen. Um, en uh, de mensenrechten gerespecteerd ja. worden in uh, Turkije. Nou, daar is het verre van. En dan nog wordt het voor de ChristenUnie uh, moeilijk om uh, de toetredingen er doorheen te krijgen. Tenminste, in uw partijprogramma zal het niet zo snel komen te staan, denk ik. Absoluut niet. Nee, wij vinden dat uh, uh, Turkije niet een deel van Europa is. is ja. het nooit geweest en uh, zal het ook toch. nooit moeten worden. de Voordewind, Tweede kamerlid voor de ChristenUnie. Dank u wel. Graag gedaan. A sense to wonder. Dat is yeah. fantastisch. Iron Maiden. <laughs> Uh, ze speelden gisteravond in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dus vonden Anne en ik het wel een ja. goed idee om dit liedje te draaien. Nou ken ik toevallig twee vaste luisteraars naar dit programma. En ja. die, die luisteren allebei omdat ze aan insomnia lijden. En die zitten dan met één oortje in bed dit te luisteren. Ik denk dat we hen uh, niet uh, een plezier mee hebben gedaan. Nee. Maar hopelijk vele anderen wel. En onszelf een beetje. Dat mag ook wel eens. Ja, inderdaad. Het uh, maakt het in ieder geval drie over half vier diep in de nacht. Dus een tijd voor uh, wat nieuws. Het Nieuwsminuutje. Met Leon Mastik.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 En vandaag rijdt voor het eerst de Metropolis in Amsterdam. Het is het nieuwe metrostel waarmee vervoersbedrijf GVB vandaag op de ringlijn gaat rijden. Eigenlijk was het de bedoeling om vorige maand al te starten, maar de Metropolis kampte met technische problemen. In totaal worden er 28 oude metrostellen vervangen. Het type Metropolis doet ook dienst in onder meer Budapest, Barcelona en Istanbul. En tot zover. Het minuutje. Dankjewel Leon. Heb jij overigens iets over die file gehoord? Nee, ik heb niks over de file Ik vind het zo gek dat er s'nachts file staat. Ik zit de hele tijd met de schuine oog te kijken. Volgens mij moet er nog een soort van, uh, van file staan uh, op die A4. Maar nou ja, uh, ik, ik zou in ieder geval niet in de file willen staan s'nachts om vijf over een half vier. Is het vier jaar geleden, Anne? Precies vier jaar geleden. Vier jaar geleden. Ja, ik spring weer van, de, van hot naar her natuurlijk. Ja, maar ik denk dat ik sommige luisteraars al weten waar ik het over heb. Vier jaar geleden. Ik, ik weet nog waar ik was. Weet jij waar je was? Uh, net was midden in de nacht. Ik werd ermee wakker. Leon, wat jij waar je was? Ja, ik was uh, op vakantie in Engeland. Het was niet midden, de nacht. Het was om een minuutje of tien, elf, avonds. Oh, ik, weet, ik wist het pas de, de dag erna. Oké, okay, nou, ik, ik was zat namelijk met mijn hele studentenhuis klaar... om een leuke avondje te gaan stappen in Utrecht. Op een donderdagavond was het. En DJ St. Paul in Tivoli draaide heel veel plaatjes van Michael Jackson. Want het is alweer vier jaar geleden. En dit zijn natuurlijk de klanken van Billie Jean. dato, want zo, zo lang geleden is die dan gemaakt. Ja. Vier jaar na het overlijden van Michael Jackson. Ik, ik kan hem nu weer hebben. Ik heb een tijdje ja? dat ik hem te veel had gehoord uh, toen hij net overleden was, Billy Jean. Maar nu vind ik hem toch, dan toch wel weer heel erg lekker. Het lijkt net store. of Billie Jean overleden is. Nee, Billie Jean is niet overleden. Nou ja, er, volgens mij is er überhaupt wat misgegaan bij de jeugd van Billy Jean. Als je goed naar de tekst luistert. Het is tien over half vier. U luistert nou nog steeds <laughs> wakker op Radio 1. En we kijken terug op de dag die geweest is. En vandaar dat we zeiden... De dag dat Michael Jackson vier jaar geleden overleed. Want dat is natuurlijk niet de woensdag, maar dat is de dinsdag, dus gisteren. We zitten midden tussen die twee dagen in. Ja, en uh, we gaan het nu hebben over Brazilië. Want na weken van aanhoudende protesten in dat land... heeft president Dilma Rousseff deze week beterschap beloofd. Er komt onder andere een referendum waarin burgers zich kunnen uitspreken... over de politieke toestand van het land. Maar uh, is deze belofte genoeg om de groep van inmiddels... meer dan een miljoen betogers van de straat te houden? We vragen het aan Floor Boon. Zij is correspondent in Sao Paulo. Goedenacht. Hallo, ja, Welke hervormingen heeft president uh, Rousseff dan uiteindelijk allemaal aangekondigd? Ze heeft eigenlijk een uh, soort pakket van vijf punten aangekondigd. Uh, dat is als eerste fiscale verantwoordelijkheid op de verschillende politieke niveaus. Uh, dat betekent dus eigenlijk uh, de verdeling van het publiek geld op een eerlijke manier. Het is een heel groot land, een federatie, dus het gaat dan over de federatie, de staat en de gemeentes. Um, verder wil ze een referendum om een soort grondwettelijke commissie in te stellen... die gaat kijken naar politieke hervormingen. Uh, ze wil corruptie bij wet uh, een misdaad maken, zodat het echt strafbaar wordt. Dat was Ik het nog de... niet? Dat klinkt nee, heel gek, gek voor ons niet. Nederlanders. Nee, ja, het is uh, nee, niet zoals wij dat kennen in ieder geval. Um, verder wil ze buitenlandse dokters gaan inzetten voor betere gezondheidszorg en opleidingsplaatsen voor artsen. Ze gaat investeren in het openbaar voer en alle olieopbrengsten naar het onderwijs. Nou, dat klinkt allemaal als prima plannen. Precies ook wat die betogers voor een groot deel wilden. Maar geloven ze het ook? Uh, nee, niet echt. En uh, dat is ook best wel terecht voor een deel. Want uh, het is nogal moeilijk hier in Brazilië om ook echt dat te hervormen. En de politiek is uh, lastig, heel complex en ook heel traag. Uh, er is wel echt net, zeg maar, heet van de naald, uh, is er nu wel gestemd of is een, een hele omstreden wet uh, is tegengestemd. Uh, daar was het over te doen omdat uh, dat zou betekenen dat openbare aanklagers uh, minder be bevoegdheden zouden krijgen zeg maar, om politici uh, aan te pakken. Uh, maar dat is nu net van tafel, dus dat is op zich een overwinning. Maar nee, het is niet iets waar mensen zich uh, heel erg tevreden mee stellen. En uh, de protesten gaan ook gewoon nog door, want uh, ze denken en dat het gewoon niet gaat lukken. Dat het, uh, dat, het, dat het mooie beloften zijn, maar wat er van gaat komen, dat uh, moeten we echt allemaal nog maar een beetje zien. En dat terwijl het economisch gezien toch allemaal mee zit. Uh, ja en nee. Het zit natuurlijk eigenlijk al tien jaar heel erg mee, maar in vergelijking met uh, bijvoorbeeld 2010 toen groeide de Braziliaanse economie met 7,5 Dat was afgelopen jaar 0,9 Nou, dat is nog steeds een stuk beter dan in Europa. Maar de inflatie is vooral heel hoog. En dat betekent dus dat het leven voor mensen hier heel erg duur is aan het worden is. Uh, je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld de realitionaire zijn de huizenprijzen hoger dan in Amsterdam. Mm -hmm. uh, terwijl de, uh, zeg maar het uh, minimumsalaris ligt op ongeveer uh, 300 euro. Ja. ja, nou ja, er is dus nog genoeg reden tot klagen daar. Er is zeker genoeg reden tot klagen. En bijvoorbeeld vandaag zie je ook, uh, vanavond zijn er weer allerlei demonstraties, onder andere ook in Rio de Janeiro. En dan zeggen mensen van uh, uh, die mooie beloftes, uh, het is te laat, Dilma, uh, het land is ontwaakt. Uh, spreek spreken erg over het beest, is los, het land is ontwaakt. Ja. De passieve Brazilianen, die eigenlijk heel lang uh, het allemaal maar over zich heen doen te komen, die hebben echt nu zijn ze ineens opgestaan en hebben gezegd: we willen dit niet langer. Ja, maar als correspondent heb je natuurlijk weinig te klaargedaan. Het is hier nu om uh, 14 uh, voor uh, 4, wat zeg ik, 17 voor 4, 8 graden buiten. Hoe is het daar? Nou, ik zou je vertellen, het is uh, het regent al ongeveer 36 uur aan 1 hier in Sao Paulo. Het? Dat is, ah. jou, het is een droge periode, dus het is een beetje vreemd. Maar ik denk serieus dat jullie het in Nederland beter hebben. Kijk, dankjewel. Floorban. Dag, bedankt. Uh, bij ons in de studio al onze hele uitzending lang. Chris Kok met de vrienden. Het zijn vrienden van je toch, Silver Union? Ja. Ja, heel goed. Ja. Dat duurde te lang voor die jongens daar. Er komt een cd aan. En niet tenminste de minste plek waar je die gaat presenteren. Gewoon even in de melkweg. Uh, dat was inderdaad een feestje op 5 juni. Oh, dat was een feestje. Oh, ja. zei, ik weet helemaal, ach, juni, juli, ik al dat door elkaar. Maar dat was een feestje. Maar dat is echt een goede plek, volgens mij, om... om... Als, uh, ja, om zeg maar baby, uh, het is een hele mooie beginnen. zaal. Ik ja. was heel blij dat ik dat daar mocht doen. Maar de mensen gaan driehoog achter meestal hun, hun, hun plaat presenteren. Maar jij doet het in de melkweg. Toch? Ik is het geen in de je, moet, uh, je moet je kleden voor de baan die je wil. Hè? niet de baan die je hebt. Zo, zo. En uh, waar kleed jij dan precies voor? Voor, uh, <coughs> ja, voor, uh, <coughs> <coughs> <coughs> voor leuke optredens en uh, een zakcentje ja precies dus het moet uiteindelijk moeite van kunnen leven of maakt dat het niet dat is uit? jouw plan ja, ja. want eh, Anne en ik begeven ons ook wel eens in die kringen natuurlijk ja. dus je hoort veel jij meer dan van, ik nou ja maar je hoort veel over vooral de Amsterdamse popprijs en hè, er gaan gewoon heel veel conservatoriumbands die schieten de lucht in ja. en jij loopt dan een tijdje rond dus dan heb je op een gegeven moment hè, je, hebt al, je hebt op een gegeven moment lijkt me ook je plan wel uitgerold of um, nou ja kijk plan plannen, plannen... Plannen maken, dat is je kan plannen maken wat je wil, maar het, uiteindelijk moet je ook toch een uh, zekere maat van mazzel hebben. Mm -hmm. Ik doe gewoon heel erg mijn best, uh, ik werk gewoon zo hard als ik kan en uh, ik doe zoveel als ik kan en ik, dan is de hoop dat daar iets leuks uitkomt. En je daarnaast uh, heb ik nog een, uh, een heel uh, nuchter deel van me wat hard werkt aan uh, een bestaan als uh, docent uh, songwriting. Uh, om uh, ook nog een zak... Ja kijk, een, zeg maar, dus ook wat zeker Nederlandse muzikanten met, met verstand die doen het ook allemaal. Zo'n soort maatschappelijke carrière daarnaast. En toch hoop je uh, ja, op een soort doorbraak of erkenning in ieder geval. Ja. Wat zou je liever maken? Uh, uh, een hele mooie single? Een, een, een, een evergreen? Of een, of een heel mooi album? Nou, ja, een heel mooi album heb ik al gemaakt, wat mij betreft. Ja, van een knijten van een hit. En uh, ja, of er een hit op staat, dat denk ik eerlijk gezegd. Nou ja, het zou zo kunnen, je weet het nooit. Um, ja, nou ja, goed, ja. Ik, ik ben wel iemand die, die, die houdt van albums en die echt ja. voor de muziek gaat. En een hit is. Uh, je, als, als het dan ook bij die hit blijft, dan ik moet ik er niet aan denken dat ik rest van mijn leven hetzelfde liedje moet zingen uh, steeds treuriger wordend. Nee, dat, dat is misschien ook wel. Maar het, ik heb wel het idee dat je heel erg uh, met een doel... Een liedjes, de liedjes die je nu, tot nu toe speelde zijn allemaal hè, binnen de, de perken van een radiolengte bijvoorbeeld mm -hmm. en ook qua vorm. Ja. Het, het zijn echt liedjes die ook op zichzelf kunnen staan. Ja, ik, uh, ik, kies natuurl ik heb natuurlijk wel vier liedjes uitgekozen van de plaats die daar aan voldoen. <laughs> Waar gaat de uh, Great Go-Getter over? De uh, Great Go-Getter heb ik geschreven... naar aanleiding van een uh, schoolopdracht. Uh, we waren uh, Waiting for Godot aan het lezen. Een stuk van Beckett. En naar uh -huh. aanleiding daarvan uh, liedjes aan het schrijven. En dit is eigenlijk een beschrijving van een van die personages daaruit. Een beetje een, een, een, een zielig mannetje. Iemand die zichzelf heel belangrijk vindt. En die zich heel uh, chic denkt te, te zijn. Maar die eigenlijk het ook allemaal niet weet. En uh, ook maar een beetje rondzwerft. We gaan graag horen hoe het klinkt. Um, Chris Cock en Civil Union... For de laatste keer live hier in de studio. U kunt het volgen via radio1.nl, ook op de webcam. One, two, three, two, two, three. He comes His drum so loud. He's under a cloud. He's one. All that he wanted Fleeing fast before the gun, he looks you in. In chains, he has his hurried horse in reins, a slave to sell. So he explains it's time for them to part. matter Chris Cook. En Civil Union. Chris Cock en Civil Union zijn de oh, great go-getter go <laughs> Ik zou het een 9 geven als dit de uh, schoolopdracht nou, was. Nou, het was ook nummer 9 van het album. Okay. Uh, uh, ja, dat hey. klopt. Hey. Nou, Lose Ends ja. is verkrijgbaar bij Concerto en Plato. En digitaal via Bandcamp, iTunes, Spotify en Laatste Vem. Ik zou zeggen, ga checken. Chris chriscock.net. Net. Net. Kauka. En Chris met C. Ja, Chris. Ah, ja. Nou, ja, hey, ja, ze ja. vinden het wel als het op Google ja, Echt uh, super, bedankt jullie allemaal. waren niet alleen Chris Cock, maar vooral ook Civil Union. Ja. Jullie waren zeer nederig en heel gezellig. gezellig ja. Ja. We sluiten ons programma af en dat doen we eigenlijk altijd met nieuws... dat de voorpagina's net niet gehaald heeft. Mijn favoriete onderdeel eigenlijk. Ja. We hebben zo uh, petanknieuws uit Emmen, maar we gaan eerst naar de gevoelige diefstal. Nou, al ruim 84 jaar is de saxofoon van Rom Helweg weg in de familie. En dus kun je je goed voorstellen dat hij zeer geschokt is... nu zijn geliefde instrument weg is. De sax is gestolen, onbekenden hebben het familiestuk uit zijn huis meegenomen... en dat doet pijn. Erg pijn. Rom heeft zelfs een beloning uitgeloofd voor de Eerlijke Vinder. 250 euro. Dag Rom. Al ruim 84 jaar is de saxofoon van Rom Helweg in de familie. En dus kun je je goed voorstellen dat hij zeer geschokt is... nu zijn geliefde instrument weg is. De sax is gestolen. Onbekenden hebben het familiestuk uit zijn huis meegenomen. En dat doet pijn. Rom heeft zelfs een beloning uitgeloofd voor de Eerlijke Vinder. 250 euro. Goeienacht Rom. Hallo, goeienacht. Niet zomaar een instrument? Nee, het is niet zomaar een instrument. En hij is al... Uh... Hij is al 30 jaar in mijn bezit en ik, uh, en ik speel er ook al 30 jaar professioneel op. Maar, uh, maar ja, het is, het is gewoon alsof ze een familielid bij je weghalen. Nou ja, dat is ook bijna letterlijk zo. 84 jaar is hij in een familie. Um, wat is het voor saxofoon? Dat, dat Klinkt hij ook dat goed? Dat is niet helemaal correct. De saxofoon is 84 jaar oud. Mm -hmm. Ik durf niet te zeggen of hij 84 jaar in de, in de familie is. Maar het is wel inderdaad een herfstuk waarbij mijn grootvader uh, in, uh, in het uh, beroemde dansorkest de heeft gespeeld. Ja, nou, heb ik niet heel veel verstand van saxofoons. Maar na 84 jaar klinkt dat ding toch op een gegeven moment ook alsof hij 84 jaar oud is? Dat is ook niet helemaal correct. Juist, uh, juist in die tijd maakten ze instrumenten die... Uh, uh, die zo verschrikkelijk goed gebouwd waren... en die helemaal niet uh, bedoeld waren om door een microfoon te spelen. Dus de, dan, dan speel je er mee in een orkest... terwijl er nog helemaal geen microfoons bestonden. Dus ze moesten fantastisch klinken. Mm -hmm. En dat doen ze na zo'n lange tijd nog steeds. Is het dan ook net als met wijn dat hij uh, zelfs als hij wat ouder wordt... nog mooier wordt? Wordt hij unieker misschien? Uh, ja, ik, ik, ik, ik, moet, ik moet zeggen dat... Uh, kijk, het uiterlijk gaat natuurlijk een beetje achteruit. Dat krijg je met van die ouwetjes... Mm -hmm. Maar, uh, uh, maar het geluid, ja, het, uh, het geluid vormt zich en helemaal als je als je er zelf zo lang op speelt, uh, dan, dan weet je precies waar de piepjes en de krachtjes zitten. En daar kun je daar kun je omheen spelen. En daarom ja, hij is helemaal letterlijk naar mijn mond gaan staan. Ja, en wie, wie weet er dat zo'n ding wat waard is? Wie stilt zo'n saxofoon? om? Um, nou, dat. Dat, dat, is, uh, dat is niet iemand die weet wat, wat, wat dat waard is, want dat heeft namelijk voornamelijk uh, emotionele waarde. En als je zoiets flikt, dan ben je niet goed bij je hoofd. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het, uh, dat het mensen zijn die denken dat ze er een beetje snel geld mee kunnen verdienen, maar dan vergissen ze zich gewoon mee. Nou, ik uh, zou zeggen, uh, er zitten misschien vannacht nog wat, uh, wat types te luisteren, je weet het niet. Dit is ja. wel een plek voor jou om een oproep te doen. Nou, uh, ik, uh, ik doe bij deze ontzettend een oproep... aan degene die weet, uh, die weet waar het instrument te vinden is. Het is een Kon-Alt-Saxofoon. Um, een, een TubeBerry of een LTD-type. Uh, met het serie nummer 217974. Um, uh, als die uh, te koop wordt aangeboden... hou de dan vast en, uh, of... of, of uh, in, in, in ieder geval, ik loof een, een, een beloning uit voor degene die hem eerlijk terugkomt. brengen. En, uh, maar degene die hem probeert te verkopen, die weet ik te vinden. Kijk. En die jaag ik na. En dan strijd ik niet voor mezelf in. En uh, 250 euro, dus het, je zou zeggen snel verdiend als je toevallig de advertentie op marktplaats tegenkomt of zo. Rom Helweg, succes en dankjewel. Nou, in ieder geval ontzettend bedankt voor jullie assistentie. En uh, succes met je programma. En een goede nacht nog. De Jeu de Boel Club in Emmen wist 100% zeker dat er dit jaar een overdekte speelhal zou komen. En daar waren ze natuurlijk mee in hun nopjes. Maar het feest gaat voorlopig niet door. Er is geen geld beschikbaar voor de bouw van de hal, waar ongeveer een ton voor nodig is. Gerard Kramer, voorzitter van de Emmesje Jeu de Boel Vereniging. Ja, een van de Jeu de Boe Verenigingen in Emmen. Goedenacht. Ja, goedenacht. U wilde graag een overdekte speelgelegenheid, maar die gaat ja? dus niet komen. Uh, nou, dat is nog een beetje voorbarig. Uh, het is niet zo dat hij er niet uh, zou komen dus. Alleen op het, uh, in november wordt eigenlijk beslist uh, door de gemeenteraad. Uh, als uh, men uh, gebruik blijft maken of de, uh, eigenlijk de subsidie eigenlijk beschikbaar blijft voor de vereniging. Dan komen wij uh, in 2014 als eerste uit de beurs om daar alsnog uh, gebruik van te kunnen maken. Ja, dus het is nog niet dat alle hoop verloren is, maar... Ja, u had al helemaal plannen gemaakt om, om, om wel te kunnen beginnen misschien. Ja, dat klopt. De bedoeling was eigenlijk om in augustus, september eigenlijk met de bouw te beginnen als alle bouwvoorwaarden voor, voldaan zou worden dus. Maar dat kan helaas niet, nou ja, dat kan helaas niet doorgaan. Dus omdat ja, we hebben toch wel een bepaald bedrag zelf beschikbaar. Maar uh, om het uh, eigenlijk financieel allemaal rond te maken, dus hebben we toch de hulp van de gemeente hebben eigenlijk nodig. Nogmaals, uh, we hebben daar goede betrekkingen mee. Uh, het is niet zo dat wij eigenlijk nu eigenlijk in, uh, in de fase zitten van dat we zeggen, uh, oh we hebben nu eigenlijk problemen met elkaar dus. Maar het is gewoon bijzonder jammer dat, uh, ja, dat wij eigenlijk uh, in de wachtlijst gezet zijn. Maar het klinkt, het. het? klinkt als een soort berusting. En uh, u bent niet kwaad, u bent nou, misschien een beetje teleurgesteld, maar er klinkt vooral berusting uit uw woorden. Ja, maar je kunt daar natuurlijk wel kwaad over worden, dus, maar dat heeft uh, in dit geval gewoon geen zin. Uh, kijk eens, als uh, het geld op dit moment niet beschikbaar is, dan, uh, dan, ja, dan houdt dat eigenlijk op. Nou, laten we hopen dat u uh, vanaf november goed nieuws krijgt... en dat u de boel of Petank, of hoe je het ook maar wil noemen, gewoon overdekt kan spelen daar in Emmen. Gerard Kramer, voorzitter van de Emmese Boelvereniging. Dank u wel. Goedenavond. Zo, nou, ik ben blij dat het uh, hopelijk goed komt daar dan. En, uh, ik ben blij dat het er ook weer bijna op zit. Want ik ben best een beetje moe. Ja? Nou, trouwens, de nacht zit er niet op hoor. Kijk, mocht je nou denken: oh, het zit erop, ik zet de radio uit. Nee, nooit. Absoluut niet doen. Want radio... tegenover mij zit inmiddels Martijn Middel. Dat is misschien wel uh, de meest schattige krullenbol van Radio 1. Ja, ik moet uh, allereerst mijn verontschuldiging aanbieden. Ik heb net heel hard. Uh, Can I Play With Madness bij aangezet? Daar was je niet blij mee? Sorry. Ik, jij ja, was er ik, aan het werk. Ik, ik was net wakker ook. Ja, wij waren ja? lol aan het maken met, uh, met. Iron Maiden. Sorry daarvoor. Ja, precies. Ja, Oké. Okay. Ja, excuses heet, Dit programma heet nog steeds wakker. Focus zich op de dag die geweest is. Jij, Martijn Middel, inderdaad fris, fruitig, net wakker. Ja. Gaat het hebben over de dag die komt. Nu ja, al wakker. De, de dag die komt met uh, onder meer Wimbledon. Dag drie van Wimbledon. Er uh, is een groot debat in de Tweede Kamer... over de 6 miljard aan bezuinigingen die er moet komen. En uh, het is natuurlijk ook de dag dat we met extra belangstelling... de toestand van Nelson Mandela volgen. Die ligt op dit moment in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ja, extra ik, belangstelling. Ja, wat is extra? Het... Ja, nou, we gaan eens dus even aandacht besteden aan de man. Dat is zo knap aan jullie. Jullie weten gewoon al wat er vandaag gaat gebeuren. En dat hoor je dan tussen 4 en 6. We proberen het uh, nou, de rest ja. van de dag om meer mee voort, te krijgen. Nee. Ja, nee, maar zou dit dan de dag zijn? Denk jij dat dit, Martijn? Denk jij dat dit de dag is dat Mandela overlijdt? Het gaat niet goed met hem, dat is een ding dat zeker is. En ik denk dat het een mooi, mooi uh, tijdstip is om daar even bij stil te staan. Ja, goed zo. Nou, we gaan het er zo meteen dus allemaal horen. Wij zijn er volgende week weer. Ik zeg tot dan. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.